Better than me, better than me, better than me. None of these chicks looks better than me. One, two, four. Ja, ja, ja. We hebben het weer gered. En met onze hyperactieve filler. Hoor jij niks? Nee, ik uh, hoor helemaal niks. Maar ik hoor jou wel. Waar is mijn... Uh... Hmm. Hoe werkt dat? <laughs> <laughs> maar uh, lekkere nummertjes. Ja, onder het mond van uh, de technische mankementjes die we hebben. Maar, Nog uh, heel wat technische mankementjes. Het... Ja. Maar fijn, we zitten hier in uh, een geweldige studio ondertussen. Robbie hoort nog steeds niks. Nee. Als je je koptelefoon eens doet, Hoor je mij dan wel? Ja, ik hoor je wel. Ik hoor je goed. Alleen, ik vind het een beetje irritant. Maar. Uh... Het werkt inderdaad ja, vrij ja, irritant. We ja, ja. gaan we nog aan werken. De verbeteringen zullen gauw komen. Ja, ik hoor weer wat. Ja, ook. En, uh, nou, nou, dan heb ik natuurlijk. we uh, nog nogal een gastartiest. Jon, hoe ver ben jij? Ik nog kom, kom bij de microfoon. Ook. Ook. Kom bij ah, nee, de dat microfoon. Komt goed. Gezellig even. Nou, zeg het eens even, Kom bij jongen, de mic, spit het eruit. Ja, ik ben een beetje verlegen in de lucht. Jij verlegen. <laughs> gaat er <om> fijn. <uit. laughs> ja, ja. Maar uh, wat ben je van plan? Uh, wat heb je in petten voor ons? Nou, uh, ik ga een half uur uh, een house-setje draaien. Dan krijg je ook een beetje het idee hoe ik bij Sheert draai. En uh, een beetje wat van mijn nummers te doorheen. Dan heb je een beetje een idee van hoe ik te werk ga. Een beetje de introductie van jezelf. Ja. Hé, ja. kijk. <laughs> ja. Kijk, dat gaat hij het worden. Hij voelt hem al zitten. Ik ja. heb er zin in. Uh... Ik ook. Goed, <laughs> we hebben we dat zin aan. Jawohl. Sorry. ja, ik moet zeggen. Dat ja. ik echt. Uh, ik vind het uh, hartstikke leuk allemaal. En uh, we gaan natuurlijk zo nog even naar Dion luisteren. want die heeft. federele klas staan. Ik ben even weer nog even uit het apparatuur aan hey, hey Mike, je zegt wel af. we gaan even naar hem luisteren. alsof we het er even bij doen. Hè. Het staat gewoon in de planning. We gaan gewoon ja. lekker knallen zo direct. <laughs> Ik, ik wist niet dat wij überhaupt hier bij CFM uh, aan planning deden, eigenlijk. Dat was voor mij ook go, heel erg nieuw. Go with the flow, hè. Ja, uh. dat zeker. <laughs> ja. Nee, maar... Uh, ja, wij zijn meer van de leuke... Hé, uh, hey, wat? Oh, die? Oh. Wat? Is die ook nog leuk? Hé, hey, even bezig. kijken, hoor. waar zitten we? Oh, hij is weer hij is bezig, jongen. Wacht, ik... Uh, ja, dat weet je toch? Hé, uh, hey, hallo. Uh, is even. dat wat? Nee, weet ik veel. Nee, het is jouw harde Gaan we schijf? nou praten over een, een nummer waar we naar moeten kijken of... Uh... Waar we naar gaan luisteren misschien. Ja. Nee, maar... Uh... Oh, kijk, ik krijg hier een uh... advies van Dion. Maar zeg het eens. Dit, dit, dit is... Oh. Oh. Oh. Oh. Ik vind hem leuk. Maar dit is een goeie. Gregor Salto. Ik ben benieuwd. En uh, Kaoma, we gaan luisteren naar Lambada 3000. Even kijken. Se si foi quem um dia hey. só me fez hey. chorar. Like Normal, grego solto em calma, si Lambarada. <laughs> Chorando estará ao lembrar de um amor, e um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor, em um dia não soube cuidar. Ja, uh, let's bring it back. Uh, nou ja, Jay Sean featuring Lil' Jon en... Yeah. Lil' Jon en Sean. Do you remember? Herinner jij het je nog, Rob? Die allereerste keer in de stuurt. Zo, so, dat is uh, een tijd, tijd geleden... Maar het is het begin van iets moois. Ja, het is toch het begin van ja, Knockout nog ouder Ja, ja. De nieuwe, de nieuwe programme on the block, om het zo te zeggen. Ik, ik hoop dat dat wat wordt. Ja, we gaan echt zeker ons best doen. En ja, daarom proberen we ook zoveel mogelijk afwisselend ja, toch wel lekker muziek te draaien. Ja, dat Pals, zeker. Pals, uh, we doen ons best. Rob, had jij nog een favorietje hier tussen staan of niet? Nou, die heb je net gehoord hè, met uh, ah, liefde The Behind veel. You. Uh. Maar ik zal eens even kijken in mijn uh, mooie collectie. Ik zal heel even kort samenvatten voor ja. We zitten natuurlijk ook op een andere tijd, een andere dag. Uh, voor de mensen die mij in super nooit eerder hebben gehoord. Ik, uh, nou, mijn naam is Maa. Ik ben uh, vier jaar geleden ben ik begonnen bij de Nighthawk. Ja, zoals ik net al eerder het programma aangeef. De Nighthawk is niet meer. In ieder geval, de uh, Nighthawk die ik draaide, is er niet. En uh, ik ben er vier jaar geleden begonnen ja, als een soort van sidekick. En ja, ja. Uh, ja, ik ben uitgegroeid tot uh, ja, waar ik nu zit. Tot dit gedroogte. Ja, tot dit gedroogte <laughs> eigenlijk. Hé, hey, is dit nummer niet wat? Ik vind het een leuke. De Groeten uit Brabant. Ja, de nieuw kids. Dat is toch een. Uh, ja. Dit was een carnavalskraaiker trouwens. Uh. We kunnen wel even een carnavalskraaiker tussendoor smijten. Ja, in alle markten thuis hier. Ja, dan ga je even een carnavalskrijden. Ja, do, doen schoen. we het even. En daarna gaan we Dion even uh, aankondigen. Hè, ja, daarna dan gaan we Dion even ja. aankondigen. Oh, oh, oh je verprutst het weer jongen. Oh, ja, oh, oh, oh, oh, oh oh, het is weer een boel geklungel hier. <laughs> Maar je doet het met liefde. Met heel veel liefde, klungelende liefde, zo wel te verstaan. Maar uh, we gooien dit nummer er even in en daarna gaan we verder met onze Dion Sydney. Uh, ik ben benieuwd wat Dion ons gaat brengen. Haar, ik heb al wat gehoord uh, boven en het, uh, ik, dat, ik denk uh, dat ik het wel heel lekker ga vinden. Ik denk het ook, ja. Gaan we dan uh, luisteren? Ja, we gaan lekker in. Gekeken de, de groeten uit Brabant. uit ja, Brabant. Daar gaan we. Snack een pilsje, zo blij. Nu met een mooie bakbouw en een mankie hier dichtbij. Doe dan ook nog een hij zei was daar voor troep. Een vriend kan wel saté zijn, de een loop met poep. Hij zei 22 euro, ik zeg jaren heb ik huis. Met zijn blij en bak hier een boot. Zeker zijn neus met zijn tankjes op de grond, kijk die mogel ik maar rondom mij. Ik leg een pus kopen, we witte wat ik zei. Ik kent de groet uit Brabant krijg ik het? Zo blij. En zitten in de put, dan kende jij de groep. En we gaan luisteren naar If We Ever Meet Again, Tim Land. Kate Perry. Zijn <coughs> Ja ja. Ja ja. En we zien weer aan Bij Nog Aals FM. Dat is Michael. Super. Geile glasdag. Ja. Supertoy. Uh... <laughs> Zoals we net al hebben besproken, we gaan nog even luisteren naar stukjes van ons Sydney uh, Niet alleen ja. zijn uh, eigen platen, maar ook zijn favorieten. Op dit moment ja. Zodat jullie uh, even kunnen horen tot uh, hoever onze uh, muziekgenres strijken. Hij en, heeft er uh, zin in, jongens. Dion, het nummer wat ik voor jou nu ga draaien, wat in uh, de, nou, deze speler zit, het... hoe heet die? Nou, het is een remix van een oude dance classic. Paul Johnson, Get Down, was vroeger heel bekend. Oh, yeah. Ik dacht, da, dacht, die ga ik eens even onder handen nemen. En toen kwam het volgende nummer ervan uit. Die zit remix. Hij klinkt goed. Zeker, en uh, toch, uh, toch wel knap. Deze, deze mix had jij even heel snel ergens vandaag uh, mee te toveren. Ja, ik heb mijn geheime plekjes. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ze zeggen ja. dat vrouwen veel meer verstopplekjes hebben dan mannen. Nou, is nou, maar niet vrouwen waar. gebruiken ook heel veel hulpstukken om er goed uit te zien. Hè? Weet je hoe ik dat noem? Vrouw de. Ha. Ah, <laughs> vond ik ook wel leuk. <laughs> ik voor de denk... meeste mensen hem snapte. Maar oh, ik snapte toch gelijk. Oh, okay. Nee, dan ben ik heel blij. Maar uh, dit zijn een beetje de mooie, mooiere collecties dit van uh, dat Dion. Zijn wel, uh... Dat zijn uh, Hij weet je wel uit te zoeken. Uh... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben uh, wel een, een, een, een zeer groot fan van de muziek. Ah, dat vind ik uh, show. Ah, super tof. Oké, okay, we krijgen nu het aantal Duitse luisteraars, hij heeft is toch nu verdubbeld? Die verstaat nu in ieder geval, zeggen. Ja, Multifunctioneel ja, hier Het wordt een, nou ja, het is hier toch een toeristenplek. Dus, een uh, multiculturele samenleving he. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh <laughs> oh oh oh oh. Moet ik nog wat aan toevoegen aan op die opmerking? Voeg wat toe. Ik weet het niet. Nou, multicultureel. dus. steken. Die kijk toch heel heel heel heel heel. Het is goed. Jouw het opmerking is goed. Is goed. Ja. <laughs> Oké. Okay. <ding>, <laughs> ping ping ping. Ping. Oké. Okay. En, uh, nou, dit is onze eerste aflevering, ja, hè? Ja, dat en, uh, uitzending. Alle rijdt op een stokje. Ja, ja. Dat zal weer <laughs> wel. Op een saté-stokje. Met saté ja. Ik word trouwens iets langzaam in mijn dode hoek omkomen. Ja, dan moet je goed in je spiegels kijken. Ja, die en het komt... Het komt <laughs> jongens. Het komt steeds dichterbij. Stukje bij beetje. Oh, nou. Hij komt uit... Oh. Jongens, die dode hoek is nou zo groot... Hij klinkt goed, laten we maar eens even kijken dan. die dode hoek in, maar ik moet zeggen, hij bevalt goed. Goh, jij moet echt spiegels kopen, jij. Ja, dit is echt... Uh, maar ik, Dit nummer hoor ik graag vanuit mijn dode hoek opkomen. Dat vind ik lekker. Ja, ja, ja je ja, hebt ja, hem ja, zelf ja, geremixed, hè, ja, dit. Ja, ja. ja, netjes, netjes. Hij is, uh, heel, heel knap. Bij ons valt hij niet van je smaak. Nou, kijk, dus, uh, dat, uh, dat vind ik fijn. Goed gekeurd. <laughs> Dag. En uh, ja... Zeg, Den, uh, ja, jij werkt natuurlijk met heel veel muziekprogramma's. Je bent ook zelf heel veel bezig met componeren natuurlijk. Ja, ja. Hoeveel tijd steek je nou gemiddeld in een nummer? Het hangt eigenlijk helemaal af aan het nummer zelf. Dat nu kan, wow. kan in een middagje zijn. Dat kan in één dagje zijn. Dat kan zelfs in een week zijn. Dat kan zelfs in een maand zijn. Een maand. Dan is, heb je altijd van die dingen van... Oeh, dat wil ik nog veranderen. Dit wil ik nog een beetje zo. En dan, dan luister ik het en dan denk ik, het is goed. En dan is het weer net niet. Dan... Ah, Oké. Okay. Maar. maar wat is het nummer waar je tot nu toe het langste mee bezig bent geweest? Oh, ja, dat nee, moet je niet aan mij vragen. Moet je aan mijn computer vragen. De eerste nummer, Laat het daar zo. over de hebben. De eerste nummer. Ja, dat is in 2003. 2003. 2003, 2003. Oh, oeh, dus hij, hij loopt al een beetje in de zin al een was tijdje. Al een, toen was ik al een broekje. Daar ben ik nog <laughs> <Maar back of laughs> steeds, maar dan wat groter. Netjes. Niet, Grotere broekje. Yeah. Maar ik moet zeggen, je bent natuurlijk al heel, je bent al heel snel begonnen, maar wat is eigenlijk voor jou de, de, ja, de drive geweest om te zeggen dit is wat ik wil gaan doen? De DVD's van Chesto. Van zijn concerten. Dat kan ik begrijpen, ja. En uh, ja, ik begon, het begon eigenlijk heel grappig. Ik leerde maat kennen op school, die was er al een tijdje mee bezig en die maakte echt drum en bass en uh, weet je, die vlotte nummers. Mm -hmm. Ik vond het zo gaaf dat hij zijn eigen nummers maakte. Dus ik, moe, ik wou weten hoe je dat deed, want dat vond ik zo geweldig. En het feit dat mijn ouders al vroeger naar de uh, reefplaten luisterden. Toen dat heel hot was, weet je. Party en onze zo, mijn ouders waren erbij. Dus ja. ik, ving ook, ik ving dat ook op. Dus ik werd het is helemaal... een beetje genetisch bepaald, dus hè? Ja, ja, ja. ja. Oh. ja mijn opa die zong in kroegen, dus. Hé, uh... <laughs> hey, We gaan even luisteren naar een ander nummertje wat jij hebt uh, bemachtigd. Ja. Oh. De meeste mensen herkennen het pianootje. al. Ja, dat zeker. In mijn volle, volle, volle trots mag ik zeggen: Dank u, Dennis. Ja, ja maar dit is in een ander jasje hoor. shit, ben benieuwd. Het is weer een lekker nummer dit. Ja, ja ik uh, ik, krijg, ja, ik uh, krijg er toch wel uh, de koude kriebels van? Heerlijk. Ik krijg er warm van. Okay. Het, het is hier warm. Ja! <laughs> ik ga niet mijn kleren best... uittrekken. Nee, nee, ja, nee, nee. nee. Het eh. Hoeft ook niet. Daar <laughs> zijn we denk allemaal mee eens. We willen een bol van je horen, maar uh, we, we niet al te veel van je zien. Qua naakte dingen dan, hè? Uh, snap je? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Goed. Zal ja. ik deze alvast even klaarzetten voor het uiteinde zo? Oh, gezellig. Ja, nog even. Nog even. Maar, uh, ja, maar een gezellige uh, eerste uitzending. Ja, Dat zeker wel. Ja. Kunnen jullie het weer bijna geloven? We zijn al... De eerste uitzending zit er alweer op, joh. Ja, ja. De tijd vliegt, als yes. het gezellig ja. is, hè? Ja. Time flies when you're having fun. Gaan we nog even een Afterparty, hè? Ja, een dikke Afterparty, ja, weet je, ja. in, in, in de 023. Nee, oh. even bij Free Plaza. Hè. Oh, oh, oh, oh. <laughs> ja, maar uh, volgende week, hoe gaan we het doen? Uh, moeten we even via de Hivesaar zeggen welke tijd we zijn? Ja, dan? volgende toch laten, even vraag. Ja, volgende week laten wij weten via de Hivesaar site hoe en wat wij gaan doen. En wat voor plannen we volgende week hebben. We gaan sowieso uh, verder waar we, gist, waar we vanavond zijn gebleven vorige week. En uh, ja, we zijn, uh, elke maandag zijn wij te beluisteren. De exacte tijden zijn nog steeds een beetje onbekend, maar zoals ik net zei, dat laten wij keurig, keurig op tijd weten. En ik wil alvast even, ja Dennis, ik wil je alvast hartstikke graag heel erg, heel erg bedanken voor je komst. Ja, ja, ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, dat was uh, sowieso dat was het eerste waar ik aan dacht. Ik denk van ja, ik wil je toch een keer het programma hebben, omdat ik toch wel heel, heel verliefd ben op je nummers. En je persoonlijkheid, uh, persoonlijkheid heeft ook iets op mij, uh, waarvan ik zie een beest. <laughs> Hij ja. gooit je charmes wel in de <laughs> Dat heeft hier, Haag, ik, ik word een beetje sprakeloos. <laughs> ik ben, uh, ben blij dat jij je zo gepleit voelt. Ja. Maar even in het kort, uh, we hebben de kop van de week weer afgebeten. Wat voor plannen zijn er nu uh, aankomende week nog uh, in de planning voor jullie? Wat, wat gaan jullie allemaal nu nog doen? Even Werken voor elkaar. Werken, nog niet echt speciale plannen, feesten waar je naartoe gaat of dingen die je moet gaan doen. Nee, ik heb uh, ja, vrijdag ben ik weer te beluisteren bij Ziert. Zie het van 9 tot 12 als ik goed ja. het goed heb begrepen. Nou, en na, na, nou, nu wordt het even 10 tot 12 vanwege wat uh, programma-wijzigingen. Ook. Oh, okay. Maar dan uh, we, we, ben ik er weer met mijn oude crew. Ah, oh, Ja, oh, okay. well. nou, We hadden even een paar weken hadden we even een break genomen. Yeah. Ja, ik heb uh, drie weken een break gehad. Dus dan zeg ik nog blij dat ik er weer terug ben. Ja, uh, het voelt goed, hè? Ja. Ja. Rob, wat uh, zijn jouw plannen nog uh, voor de uh, uh, komende tijd? Ja, ik ben uh, week. mijn weekend begint vanaf morgen. Uh, twee dagen is vrij en daarna ben ik uh, gewoon werken. Dus er uh, okay, zit wel, niet wel veel meer in. Lekker, lekker. Dus uh, helaas. Ja, voor mij is het eigenlijk een beetje eigenlijk hetzelfde, hetzelfde verhaal. Hetzelfde koekje. Ja. Ik uh, zit ook nog steeds een <laughs> beetje in de... <laughs> ja, wat hebben leuk. wij eigenlijk een kutweek? Uh? Eigenlijk niet, want nou hebben we weer wat nieuws om de week op te vullen. We, ja, we hebben uh, een nieuw radioprogramma, jongens. Nou, daar heb ik mijn handen wel vol denk ik. Ja, dan gaan we, we gaan er zeker kijken aan ah, ja, werken om het programma weer... Uh... We vervelen ons niet in ieder geval. Nou, nee We gaan het programma op rails krijgen. En ik denk, eh, ik weet eigenlijk graag we zeker... Dennis, we gaan jou vast en zeker vaker terug horen en uh, zien hier in het programma. Je weet, je weet me te vinden? Ja, absoluut, absoluut. we moet uh, je geloof ik nog wel je nummer, want dat was nog een die probleem. Heb ik, die, die heb ik. Dat is het eerste wat hij zei Ah, kijk. Hij leert het wel. Ja. Geef me nog vier nummer, tijger <laughs> ja, ja, ik, ik, ik zal jou binnenkort even bellen. En uh, ja, met, uh, hiermee sluiten we onze avond. Hé hey, Mike? Ja, we gaan afsluiten jongens. Dit was de eerste aflevering van Knockout FM. We hopen dat jullie genoten hebben. Volgende week maandag zijn we weer te beluisteren. We laten nog even wat info stromen over tijd en hoe en wat. En een eventuele prijsvraag die in aankomst is. We zien jullie aankomende maandag. Jongens, tot dan. Dit is Don Diablo, de Beat Kids. Tot het einde met Blow Your Speakers. Later.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 krijgen tijdens de verkiezingscampagne extra beveiliging. Ook krijgen politieke partijen advies over hoe ze hun verkiezingsbijeenkomsten moeten beveiligen. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Akerboom, besloten. Hij zei vorige week rekening te houden met ongeregeldheden rond de verkiezingen... vanwege het verhitte debat over de rol van de islam in Nederland. Oekraïne vernietigt in twee jaar tijd zijn hele voorraad verrijkt uranium. Het zal dan alleen nog laag radioactief materiaal gebruiken voor onderzoek. Met verrijkt uranium kunnen kernwapens worden gemaakt. En de vrees is dat het in handen komt van terroristen. Rond deze tijd begint in Washington een top over een betere beveiliging van de nucleaire voorraden in de wereld. Twee bemiddelaars gaan zoeken naar een opening in het vastgelopen CAO-overleg voor de schoonmakers. Werkgevers en bonden hebben de arbeidsdeskundigen gevraagd binnen twee weken met een voorstel te komen dat de basis moet worden voor een nieuw overleg. De schoonmakers voeren al vier maanden actie voor meer loon. De werkgevers zeggen dat ze daar geen geld voor hebben. Op de Amerikaanse beurs is de Dow Jones Index voor het eerst in anderhalf jaar boven de 11.000 punten grens gesloten. De positieve stemming op Wall Street was vooral te danken aan het EU-akkoord over financiële steun aan Griekenland. De Dow kelderde in september 2008 door de crisis in de bankwereld. Zangeres Teddy Scholte is overleden. Ze was de tweede Nederlandse artiest die het Eurovisie Songfestival won. En dat was in 1959 met het lied Een Beetje. Met haar man Henk maakte ze veel platen en ze werkte samen mee aan onder andere de Snip en Snap Revue. En ook presenteerde Scholte Kiekeboe, het eerste tv-programma met een verborgen camera. Teddy Scholte is 83 jaar geworden.